Middernacht, het is nu maandag 16 april. Dit is Rashid Finch met het NOS Journaal. In Syrië zijn vanavond de eerste zes VN-waarnemers aangekomen... om toe te zien op het bestand tussen de regering en de oppositie. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd... de wapenstilstand na te leven. Bestand wankelt, er komen berichten uit Syrië... dat het leger aanvallen heeft uitgevoerd op Homs. En tegenstanders van president Assad vielen in Aleppo een politiebureau aan...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 De aanslagen die de Taliban afgelopen dag pleegde in Afghanistan waren een vergeldingsactie. Taliban zeggen onder meer wraak te nemen vanwege het verbranden van Korans op een Amerikaanse legerbasis. Er zijn meer aanslagen aangekondigd. Afgelopen dag vielen meer dan twintig gewonden bij aanslagen op Afghaanse regeringsgebouwen en het NAVO-hoofdkwartier. Zeker 19 Taliban-strijders zijn omgekomen. Het weer in het binnenland helder en kans op lichte vorst. Komende dag vrij zonnig, maar in het noorden kans op een bui. Het wordt dan zo'n 9 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. één melding op de A16 Rotterdam richting Breda... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Rerenkerk. Daar is de parallelrijbaan versperd. Komt door een technisch onderzoek. Na het ongeluk op de Van Brinehoordbrug, waar we het net over hadden. Naar verwachting is de weg over een half uur weer vrij. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte mannen. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Uh, welkom bij de Echte Jan, de radio show van Poent En mijn naam is Jan Roos. En hey, ik ben Jan Heemskerk. Beeld bij het heb je op echtejan.nl. En de op Twitter is Echte Jan. En je kunt natuurlijk inbellen voor de Echte Jan radiospel En het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En hey, natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is alles is de schuld van Wouter En zo is het maar net. Echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is dus genetisch bepaald. Dus wil jij als telers je product een beetje onder de aandacht krijgen... maar vraag je uitgerekend Albert van Linden als aspergeambassadeur 2012... van heel Nederland aan de asperge van Kolbertink bij het eten van de vallersgroenten. Dan ben jij een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel, Jan. Nou, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Ja! Echte Jan, Johan, echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, dan gaan we eens even kijken wie deze week een echte Jan of Johan is geweest. En we beginnen bij Casey van der Staai. Dit is de formatie van de verrassende wendingen. In die zin had ik gisteravond al op papier gezet, zeg ik maar. Ja, niet zo heel lang geleden was de SGP een enge vrouwenhatende gereformeerde mannenclub. En tegenwoordig hebben ze niet een vinger, maar een hele hand in de pap. En deze week stapte Casey bij de premier in de auto om te horen wat ze op het kathuis allemaal bedacht hebben. De SGP heeft de macht dus nu officieel in handen. Laat ons bidden. Kees van der Staaij, mocht u dit horen, ja het is al na twaalf, dus het is maandag. Dus u mag radio luisteren. U bent deze week een echte Jan. Een bijzonder echte Jan. Of een echte Johan. Oh, uh, uh, we gaan verder met uh, Kim Jong-un. Nou, we weten niet helemaal zeker wat hij zegt. Maar het zou zomaar kunnen zijn. Het spijt ons verschrikkelijk. dat Onze raket is niet pleurt, want we kunnen het niet. Uh, de, ja, de nieuwe leider ging ballen tonen met de lancering van een ballistische raket... ter ere van opa. Een uh, paar minuten in de lucht, brengt, brengt er midden en pleurt in de zee. Dus uh, ja, ja, ja, dat is jammer. Helemaal mislukt. Ja, sta je dan voor ja, lullen. Ja, nou ja, weet je wat het ook een beetje is? Hey, ja, je dat misschien een uh, beetje, uh, beetje boterham kunnen kopen voor het volk. Was leuker geweest. Ja. Voor diezelfde centjes. Nou, wat is dus, uh, Dit is de Johan van de Week. Deze ja, Kim Jong -oen. Ah, over struikrovers gesproken. Jindrik oh. Samson. 60% van het vermogen zit bij 10% van de mensen. Als wij van hen iets extra vragen, is dat een veel betere bijdrage aan de economie. Iets extra! Iets extra! 60%! Iets! Ietsje extra! Als ik ergens een broertje dood heb, dan is het wel het nivelleren. En wat is meneertje Samson van plan? Nivelleren! En dat bleek uit de vernieuwde koers van de partij. Iedereen die geld verdient, met succes, moet aangepakt worden van de PvdA-leider. En daar krijg ik nou spontaan tranen van in mijn ogen. Dierks Samson, als je luistert, blijf met je handen van mijn geld aan. Dierks Samson, Johan! Ja, nou, daar heb ik dus verder ook weinig toe te voegen. In, de, in, dezelfde, in dezelfde partijcategorie hebben wij nog Walter Bos. Als je het in de openbaarheid doet... Dan breng je banken en verzekeraars in groot gevaar. En daarmee het hele financiële systeem. Oh mijn! Ja, ja, ja, ja. De ooit zo geprezen minister van Financiën zonder stroptas. Die zet de democratie even buitenspel. Uh, dat liet de commissie De Wit van de week weet, Woutertje informeerde de Kamer te laten en onzorgvuldig. En deed alles fout en aanzien van de miljardendeal omtrent. ABN AMRO, de IRG, noem ze allemaal maar op. Een doodzonde zou je zeggen, maar gelukkig was hij al weg. Dus uh... Ja, of, of, of een held. Of was hij toch een held. Ja, dat is nou ja, een dat, de De waarheid ligt in het midden, maar nee, nee, ik hou het erop... dat het, dat het toch, toch, maar, toch maar het kantelt een klein beetje richting Johan... wat mij betreft, hoor. Ik ja, nou, ja, ja, dacht het, het wel, hoor. Het, hierover laten veel en veel meer... Veel meer! meer. Te weten. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan, of Johan. Ja, als het ons duizelt van het ingewikkelde financieel-economische nieuws... en we het niet meer weten of we nou in de smeerpunt moeten gaan liggen... of een grote flesje moeten kopen... roepen we de vaste expert van echte Jan te hulp. De alomkundige, de alleswetende Peter van Haar... oprichter van Alex Vermogensbeheer en voormalige heren Economie. Welkom, Peter. Welkom, terug, Peter. Welkom, heren. Ja, dat is wel een beetje waar, want ik moet eerlijk zeggen... Uh, wij willen het ook af en toe eens over de economie hebben. En dan zeggen we tegen elkaar, wie zullen we vragen? Wie zullen we vragen? En dan zegt mijn vriend Jan Heemskerk... Waarom oh, vragen we Peter niet? Ze hebben jullie pas ja. nog geweest. Ja, maar die snapt het wel. Oh ja. En, en die, dan gaan ze het gesprek dan even... En die ja. kan het zo lekker volks uitleggen. Ja, zo, zo gewoon gebleven. Jippe-jannek bedoel je natuurlijk. Ja, jippe-jannek. Uh, Peter, we gaan eerst even de uh, actualiteiten met je doornemen. Goed. goed, goed, goed. Vullen wij uh, al het economische nieuws in Nederland. Het kashuis gaan we het natuurlijk over hebben. Over Commissie De Wit gaan we het hebben. Ja. En natuurlijk over die struikrover van een Samsung. Goed. Eh, zeker weten. Maar we gaan eventjes eerst de, de actualiteiten ja, doornemen. Uh, ik zag vandaag uh, minister Hillen uh, bij... Uh, volgens mij was die bij het of, geloof ik. Yep. en die zei die 85 JSF's. ja dat worden er vast wat minder want uh, ze zijn een beetje duur hebben we niet zoveel geld niet wie oh, deed we dat we hebben een effect Oh, yeah. Doe God maar route. even een plezier. We zitten hier over bloedserieuze zaken te praten. <laughs> een we hey, een malle kast. doen het lekker, even lekker met Rob uh, bij, bij, bij drie ja, fam, joh. Kan het even? Sorry Peter, ontzettend welgemene nee, nee, nee. excuses. Nee, nee, nee. Nou, nou, hoor oh, <laughs> Dit was vrij triest <laughs> Maar in ieder geval, uh, uh, uh, uh, toch iets minder dan uh, 85 van die toestellen. En toen dacht ik, waarom uh, bestellen we ze niet af? Ja, waarom niet? Hè? Wat moeten we hier nou mee? Ja, ik denk ook, oh, ik, vind, ik vind ze echt veel te duur. Ja, en wat en, moeten we ermee? Maar je ziet ook wel hoe ze het gaan aanpakken. Eigenlijk, eigenlijk hadden we vanaf het begin moeten zeggen, we hebben een vast bedrag hebben we er voor over. En als dat toestel duurder wordt dan bestellen we er gewoon sowieso minder. Moet je eens opletten hoe snel, hoe snel je die Amerikanen ons niet uh, gaan pakken in de kostprijs. Want we hebben geen enkele geep verder, denk ik, op, die, op wat zo'n toestel eigenlijk Er ja, gaat geen miljoenen aan eh, banen opleveren in nee. Nederland. Ja, dat zeg ik het toch ook. Dat wordt meestal van tevoren gezegd dat je de banen aan overhoudt... en achteraf lijkt het al zwaar tegen te vallen. Olympische Spelen, ja. Wij doen het maar, een beetje hetzelfde als met maar, de Noord-Zuidlijn. Die JSF van uh, nou, bouw maar, we kijken wel, uh, we zien, wat zien we zien wel wat schipstrand. Ja, maar wat mij altijd... In, in, in, in, al die, in die vlogen? discussies, als zo opvalt, is dat, dat altijd de Amerikanen winnen. Ja, Dank wel. dat klopt. Dat, dat, ik, ik, ik voelde altijd nattigheid. Wat voor de Duitsers D van de gevechtsvliegtuigen? Het eigenlijk. maakt niet uit. Je, je, er kunnen allerlei regels worden. en allerlei aanbestedingen worden uitgeschreven. en het is dus altijd. de Amerikanen winnen. Zoals bij voetbal wil je zeggen. Ja. Het, is, het is 90 minuten voetballen. en Duitsland wint aan het einde. Ja. En zo is het bij dit soort dingen ook. Maar laten we eerlijk zijn. nieuwe vliegtuigen. Eh, ik vind dat je. dat eeuwige bezuinigen op het leger. vind ik een beetje flauw. Want dat, een leger heb je nodig. Ja, maar, maar ja, eh, als je nou in zo'n crisis zit. moet je dan een hele ultramoderne vliegtuigen? Eh, ja, maar kijk, we, we hebben natuurlijk. We hebben vaak die discussie gevoerd over één Europa. En laat ik nou aan, jullie weten, ik, ik ben voor één Europa. Maar ja, als, je nou er, ja. als je nou ergens moet proberen het gezamenlijk aan te pakken, is het wel bij de defensie. Tuurlijk. En ik heb sterk het gevoel dat nog, uh, als je praat over Europa, dat we nog allemaal proberen per landje het allemaal, ons, ons uh, militaire budget te regelen. Nou ja, maar dat is en, ook niet zo gek, want Frankrijk bouwt zijn eigen straaljagers. Ja, maar ja. Moet je eens kijken hoeveel geld daar dan eigenlijk... Maar hadden we dan niet... Kies dan voor die mirage ja, uit zeggen. Frankrijk. Als je dan nou kiest voor één Europa. Kies dan niet per definitie, altijd maar voor die Amerikanen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik oorlog hier ga voeren... dan doe ik dat toch liever in een Amerikaans toestel dan in een persiootje. Ja... Vind ja, ja. dat een beetje raar? Een beetje, ja. Voelt het een beetje raar. Ik heb het gevoel dat je nog een beetje hangt in de Tweede Wereldoorlog. Nou, eh, nou? daar ben ik inderdaad in blijven hangen. Maar ja. uh, daarover straks meer. kraak. Heb je mijn laarzen gezien uh, die onder ja. ja, ja. de tafel gaan? Hey, um, uh, de g 500 heb je daar al een beetje in verdiept? Zeker. Wordt het ja. wat? iets voor jou in dat nou? Ik heb hartstikke veel begrip voor. Siebert. Voor, voor Siebert. Ik, ik, ik ken hem. Ik volg hem op internet. Ja. Uh, ik denk dat het een beetje begonnen is... die hele discussie vanuit de pensioendiscussie. Waarin uh, jongeren toch... laten in een pensioenfonds spelen jongeren gewoon geen enkele rol. Nee, we zijn de Dan, lul. Ze mogen wel betalen... Maar ze mogen niet meepraten over hoe, het, hoe de er plaatsvindt. En ik, ik, ik heb heel veel begrip ervoor dat zij zeggen. wij willen graag over dat soort onderwerpen mee gaan praten. En vanuit die pensioendiscussie zeggen ze van, ja, er zijn eigenlijk nog veel meer onderwerpen waar we over willen meepraten. Nee, dus ik heb heel veel begrip ervoor. Of het daadwerkelijk iets gaat worden. Ik kan het. Ik, ik weet het niet. Nou, nee, maar, ik of het dus over het algemeen zijn, zijn dit soort bewegingen die weten wel eens los, los te weken. En geven veel rumoer... Maar. Sterven meestal daarna. Het is een niet meer dan een golfje tegen de kade. Nou ja, ik, ik hoop dat het meer is. Maar, ja, maar dit kijk, wordt geen politieke partij. Ze proberen bestaande partijen. Dat nou, ja, is ook weer grappig schudden. ervan eigenlijk. Maar. Is, dat, is ja. dat een goede strategie? Want kijk, er moet gewoon iets gebeuren vanuit de ja. jongere, of jongere generatie, waar ik mezelf dan aan toe ja. reken. Want het is, simpele feit is gewoon uh, dat, dat, tuig, dat grijze tuig, die babyboomers. Die, die vreten de hele ruif leeg. en die gaan nog nou, een jammer ja. uit Nou, ja, ja, Peter. Dus rust, rust, rustig ga nou, ja, je is... Maar wij zijn de lul van het spul. Nou. Ja. Ja, ik zeg je, juist in die pensioendiscussie... Ja. is het gewoon heel duidelijk dat jongeren daar gewoon aan de, zij, aan de zijkant staan. En ik, ik sta volkomen achter dat zij daar meer greep op willen krijgen. Maar op deze manier begrijp je dat je dus niet een partij begint... maar zegt, we gaan ja, maar infiltreren? Kijk, een, een, een jongerenpartij beginnen... is hetzelfde als uh, Boer Koekoek die een boerenpartij begon. Ja. Het, dit, dat leidt meestal tot niets. Dus ik vind het zeer verfrissend dat zij proberen met een aantal getrouwen. gewoon zeg maar met een vijfde kolonne binnenkomen lopen. en proberen iets binnen de partijen, bestaande partijen te veranderen. Nou ja, en dan je ook doe, ook die, heb je ook nog die jongere heb, afdelingen zelf. die ook een eigen kassa ja, hebben gesloten. Al, ja, en een eigen coalitie ja, hebben bedacht. Vind je daarvan dan? Nou, maar even, ik, ik, ik, ik sta. Ik, ik vond het heel positief. Ik, het eerste wat ik ook tegen, tegen Siebert zei is: heb je een rekeningnummer waar ik als donateur op. Uh, waar ik geld op kan storten? Ik doe, ik sta. Ik wat vind, zei hij toen? Nou, nee. Hij zegt: ik heb nog geen rekeningnummer, het komt eraan. Dus ja. ik zit nog te wachten op uh, antwoord. Ondertussen heeft hij al. Dus een rekening ja, heeft hij, geloof ik. Ja, ja, en ondertussen heeft hij voor mensen zoals ik. heeft hij nu zijn. 35-plus bewegingen ja, aan het ondergaan. Ja, de G500-plus voor, voor alles wat grijs is. Want, ja, want er zijn ook mensen die misschien grijze plus, manen, dus manen hebben. Bijna ook. Ja, wacht even. Grijze manen hebben, maar toch jeugd, jeugdig denken. Zeker. Dus. Zeker. Maar uh, wat, je, wat je vaak zo wat Jan het ook over had, over de jongere partijen. Meestal ja. lopen de jongere partijen gewoon aan het handje van de oude. Nou was even ja. uh, Martijn Jonk, de, de oud-voorzitter van de JOVD, die wilde nog wel eens verder nadenken dan de ja. VVD zelf deed. Dat, was, was dat, dat vond ik altijd knap. Uh, maar meestal lopen ze aan de hand van, van de... Oude, dus daar heb je geen fok aan, toch? Nee, ik zeg ook... van het is, Meestal lopen jongere partijen lopen ook op, op niks uit. Dus ik vind dit echt een heel verfrissend idee. Ik, ik, ik, ik, ja. ik sta erachter. Ik hoop, ik, ik hoop voor ze dat... Ik, laat zo, ik ben heel benieuwd... Of het daadwerkelijk, als er straks een partijcongres is, Nou, ik zit volgende week dus bij het partijcongres van D66, oh dat staat blijkbaar niet op hun radar, hè? Nee. ze hebben het alleen maar over CDA, PvdA en VVD. Ja, ja partijen in de macht, niet het niet, de, de, nee, nee, niet, niet, niet, pijper niet periferie, over het zabrijdende uh, nee. jongens die het <laughs> hebben over, ja, gekozen burgemeester, zegt Tom ja. de Graaf, dan, dat, daar moeten we vanaf. Maar, <laughs> ik, ik, maar ik wacht met spanning de eerst, eerste keer af hoe ze daar binnen komen lopen en... Kijken ja, of ze iets kunnen veranderen. Ik denk op van die lekkere, kleine, gekke holstartjes. lekker met zo'n scheefhangende tas. Hey, zo'n boek die helemaal op je bil maakt. Ja, lekker gekke, lekkere, jongelijke. Ja, prima. Maar je weet, als je, als je naar Siebert kijkt... Hè, dan zie je toch eigenlijk toch wel de toekomstige president zitten. Hè? Dat, dat, er, dat ervaren jullie toch ook wel zo, hè? Ja, nee, maar dat is natuurlijk... Dat, is, <laughs> dat die, eh, heb ik nog nooit zo ervaren. Eh, maar maar wie is weet, die jongen voor geboren? Helm... Nou, helemaal. Ja, oh, dan krijgen weet... we nou de geboren president ook. Ja, heeft hij heeft de juiste, de juiste de de lichaamshouding. Hij heeft alles De goede mee. bril. Hij heeft alles mee. <lacht> ja, ik vind het prachtig. Hé, hey, wat vind je van de... Uh, het Wiegispolder oplossing. Leuk, hè? We doen niet, een, de, we doen niet helemaal. We doen ik niet ben de helft. Ik We doen aan toe. derde dat. Daar? Ja, dat, heet, dat is nou echt met rechtpolder. Dit. Echt een oefen, oefenterrein voor die ESF. Nou, dat zeg ik. Dat is dus ook klaar, mee, die polder. Ja. Nou, ik ga er niet eens een mening over geven. Ik... ik het, het, het, het, het, het mag ik zeggen, het interesseert me absoluut niet. Nou, zou ik je vertellen waarom het mij niet interesseert? Eén woord: ach, Zeeland. Ja, nee. ja. ja. Nou, ja. Zeeland. Hoop ja, nee, de vol, flauwt ja. het leeg, Jean. Dat dat, dat, dat weet Weet je wat we daar vandaag al komt. een jaar of drie Bluff. bezig te houden? Ja. Bluff. Aan de kust. Ja, hier. Bluff. Met die semi-proza. Bluff. Ja, het dat het vind enige... ik wel heel erg. Hoor, dat ja. daar nog nooit iets aan gedaan is. Het enige wat ik okay, heb. Dit vind ik een discussie, die interesseert me verder niet. Maar ik begrijp dat wij verplichtingen hebben naar de Belgen toe. Ja. En ik vind, dat die moeten we gewoon nakomen. Nou ja, en dan dat is het jammer voor boeren. Maar kijk, als je met iedereen in het land met alles rekening moet houden... gebeurt er gewoon nooit meer iets. Nee, zou jouw polder ja, maar bij Ik, heb ja, ja, ja, maar. ik ja. woon ook in een polder. Er was ook op een gegeven moment van sprake van die moest, waterafvoer, ec ecologische hoofdstructuur. Ze geeft geef me vijf ton en ik ben weg. Nou, dat is. Nog steeds? Ja, je, ik, ik gooi zeg, het geef zelf mij vijf tonnen, ik ben ook. Al, <laughs> ik ben ook wel vijf voor je huis. Vijf ton. Ja hoor. Woon je in zo'n uh, rolloos dingetje? Nee, die wil toen niet, maar als ze me weg willen hebben, dan kost het meer. Wat, ja, zeg. Nou, ik, ik zou zeggen, we moeten onze verplichtingen nakomen. Ja. Overigens iets wat heel belangrijk is, maar waar ik me heel kwaad over heb gemaakt. Kijk. Het Koningshuis, hoeven hoef je niet over te praten. Hartstikke leuk en gezellig. Ja, ook. Hebben ze ja, in Spanje hebben ze dat ook. met Juan Carlos. Oh. En die flikkert dus... Uh, van, de van een olifant? Een bier. Nee, die ging op de olifantenjacht. Die flikkert <laughs> ja. dus ergens vanaf, die breekt zijn heup. En dan denk ik bij mezelf. Terecht. Olifantenjacht? Ja. Wat een paardenloel. Ja. Olifantenloel. Ja. Ja, ja, dat doe je toch niet meer. Die, die tijd, ik dacht dat die tijd helemaal voorbij ja, was. Ja, maar dit is, toch, dit is een generatiegenoot van Benno dit, joh? Ja. Ja, nou, zo die juwelen, oliefonten, zorg en alles wat, uh, weet en, je, en wel, je patent van werd. En daar wil ik eigenlijk uh, dat nou, we wat... een boycott gaan instellen. Spanje boycott. Tegen tegen schietende koningshaatjes. Nee, tappa's boycott. En die gaat uh, die is, uh, Ja, maar jammer, dan Tref je de, nee, dat je nee, de de je die het toch al zo slecht heeft, weet je wel? Die hebben geen kastaniet om een reet krabben, joh. Zeg niet geloof. Ah, je hebt gelijk. Dat Kan niet hoor. Facebook. 1 miljard voor Instagram. Hallo. Is dat niet ja. een beetje te veel? Flauwekul. Mooi zo. He, he, eindelijk je wat lekker dat je er bent. We klappen zo door die waaier van nieuws. Nee, gelul, gelul. Allemaal gelul, <laughs> gelul. gelul. Oh, daar heb ik er nog geen? Ja, je mag als transgender tegenwoordig meedoen aan de Miss Universe. Oh, meen je dan, nou lekker belangrijk. Gelul, gelul hè, Peter? Ja, klappie Gelul. Nou, Peter, we praten straks. Ja, ja we, er we praten straks met je vader. Fein. Verder gelul. Oh, trouwens, over gelul gesproken. Tijd voor iets luchtigs. Tijd voor laviarro's. De nieuwe leider van de PvdA is zich stevig aan het profileren. Bij het aanvaarden van zijn positie ging Diederik Samson gelijk in de aanval. De Partij van de Arbeid was links en dat moest iedereen weten. Deze week vertelde de groene badmuts wat zijn plannen zijn. En laten we eerlijk zijn, die waren ook erg links. Diederik houdt dus koers. Naast alle bekende woorden als eerlijk, sociaal en solidair... waren daar natuurlijk weer de bekende sterke schouders. De sterke schouders die van Samson continu de last moeten dragen. Bij iedere geldkostend ideetje kijk Dietje heel kwaad en roep dan dat de sterke schouders dan dan nou maar moeten ophoesten. Dezelfde schouders die al zo'n 70% van alle belastingen in dit land binnenbrengen, worden door de PvdA nog meer belast. Want die mensen hebben geld genoeg, denken ze blijkbaar daar. Bij elk plan ruik je de verschaalde lucht van nivellering. Vrijwel alles moet inkomensafhankelijk worden. De inkomensbelasting moet omhoog en de hypotheekrenteaftrek vrijwel afgeschaft. Want dat tuig die smerige sterke schouders, die wonen in een koopwoning, Aanpakken dus, want die sterke schouders, die zullen we knakken. De kwaadheid naar die mensen met financieel succes is schrijnend. De PvdA zet weer in op de massamoord op de middenklasse. Een waanzinnig slecht idee. Naast dat het succesremmend is, is het ook de doodsteek voor zijn geliefde belastinginkomsten. Want juist die groep vergt zich te en betaalt het meeste voor alle linkse hobby's zoals Diederik vroeger met een rubberbootje voor een walvisvader voer, zo hoop ik dat er politici zijn die met gevaar voor eigen leven de middenklasse probeert te redden uit de handen van de anti-succes harpoen van Diederik Samson. Oh. Jonge, jonge. jongen. Ja, en en ik durf het, het beide zelf niet te zien, maar dit dat was is goed hoor. Het is, dat is ja. heel goed in elkaar. Plane. Maar trouwens, over Twitter gesproken, uh, uh, Martijn Jonk, uh, die, die we net al even noemden, die roert zich als een malle, de ex-voorzitter van de JOVD. Ja. Maar voorlopig is hij nog niet zo bekend als onze hoofdgast. En die heeft er deze week maar druk gehad met de presentatie van het tweede rapport van de Commissie de Wit over de bankencrisis van 2008. Over alle crisis, de naderende ondergang van de economie en de terugkeer van de moestijn en ingemaakte confituren. Spreken wij verder met onze hoofdgast, econoom en publicist, Peter Verhaar. Peter Verhaar. Onze stelling van vanavond is... Uh, alles is de schuld van Wouter Bos. In de pers uh, krijgt Wouter Bos ook de Zwarte Piet. Uh, maar ja, jij, jij neemt het eigenlijk weer voor hem op? Ik neem het voor hem op, ja. Waarom? Nou, waarom, waarom? Wie is dan schuldig? Ja. ja, wie is dan schuldig? Kijk, laten we, laten we... Eerst, zeg ik, laten we even objectief zijn. Hè? De, de persconferentie de die de wit heeft gegeven staat staat hij geen verhouding tot de, tot de tekst van het rapport wat hij heeft geschreven. Wat bedoel je daarmee? Nou, als je, als je kijkt naar de persconferentie... heeft hij het over grote fouten die uh, met name Bos gemaakt zou hebben. Toen heb ik even met de wordscanner in het pdfje even gezocht naar grote fouten. Dat komt in de, de samenvatting, die is 60 pagina's dik. Komt Het woord grote fouten komt één keer voor. Dat is in verband met... Dat is, en dat komt dan voor in de context... en dan hou je vast in de context van... alle betrokkenen hebben grote fouten gemaakt. Ja, dat zijn Kijk, ze allemaal... Dat zijn we allemaal. En, die dus, Wouter. en dan is het raar dat je tijdens de persconferentie roept... dat met name Wouter Bos grote fouten heeft gemaakt. Dus ik ben, eens gaan, ik ben dat rapport dus eventjes do, door gaan lopen. En eigenlijk, als je het op de kepen beschouwt... is uh, meneer De Wit in zijn rapport hartstikke positief over uh, Wouter Bos. Over één ding valt hij. En dat is dat hij de Kamer niet goed heeft geïnformeerd. Ja. Maar ik moet zeggen... Niet ik de heb, tijd in, uh, in en, ik, en En ik wil, tevoren, en, ook, en ik wil ja. het ook geloven dat het zo is. Maar ik ben geen parlementaire journalist. Ik ben een financieel financieel commentator. Ik heb het vooral bekeken met mijn bril van de belastingbetaler op. En dan zeg ik, dan heeft meneer Bos het helemaal niet zo slecht gedaan... met die 16,8 die we betaald hebben. Maar Peter, betekent dit dat jij nu zegt dat hier partijpolitiek is gespeeld? Nou, dat vermoeden heb ik wel. Dit is SP die best naam. Meneer De Wit is van de SP, niet waar? Ja, meneer De Wit is van de SP, maar hij zal natuurlijk ten alle tijden ontkennen. Maar ik... Ik kan geen verklaring vinden waarom hij op de persconferentie... zo is uitgevaren naar, uh, naar Wouter Bos. Terwijl hij in het rapport eigenlijk voor het overgrote deel... lovend is geweest over, maar, over Bos. Ja, ja, alleen er, die uh, 10 miljard uh, maar, naar ING werd eigenlijk een beetje afgekeurd... als, uh, als een grote fout. He? Die eerste 10 miljard die de kant op ging. M, dus. Ja, wacht. Ja, dat, hij be, omschrijft dat als een grote fout. Maar daar wil ik het volgende op zeggen. Dat is een zeer... Hij is wat mij betreft veel te makkelijk daar... over de hele principiële discussie heen gegaan. Waarom zij... Bos en het ministerie van Financiën, wij zijn niet, bedreid, niet uh, bereid die alt-a... die moeilijke ja, hypotheekportefeuille ja, over nee. te nemen. Omdat hij zegt, ik heb geen zin om de banken uit de wind te houden. Ja, de banken, banken moeten gewoon reëren, op ja. de blaren zitten. En meneer Welling, die tegenover hem stond, de baas van de Nederlandse bank... die zei, nee, nee, je moet de banken beschermen. En Bos had gewoon geen zin om met, met ons geld van de belastingbetaler... bankiers uit de wind te helpen. Dat heeft uiteindelijk wel gedaan, toch? Ja. Uiteindelijk heeft hij het moeten doen. Maar David maar in eerste instantie heeft hij gezegd... nee, ik neem die portefeuille niet over. Maar wel fijn dat hij in eerste instantie ons geld wilde verdedigen... en daarom ja, nog maar even maar Ja, uitgegeven. In tweede instantie moest hij het wel doen. En, dan moet je, en ook daar moet ik hem in, in, in, zeg maar in bescherming nemen. De, het ministerie van Financiën, wat niet onze toezichthouder is... Hè? onze toezichthouder is de Nederlandse bank. Maar het ministerie werd geconfronteerd... in een tijdbestek van een paar weken... dat IJG eerst jager was. Ze zouden wel even ABN Amro en Fortis overnemen. En een, nou, een paar weken later. Uh, sorry, ik heb ja. een groot probleem. Kunnen jullie mij even helpen? Ik bedoel, ja, in zo'n situatie. Maar goed, maar jij, je hebt eigenlijk volgens mij, als ik het een beetje heb begrepen... wat je allemaal schrijft en, en vandaag in ingelezen hebt... is het toch vooral de Nederlandse bank die jij, die ik, jij toch uh, uh, zachtjes van langs langsgeeft? Niet goed. zachtjes van haalt Ik zou zeggen, ik wil ze er echt heel erg hard van langsgeven. Maar legt dat eens uit. Omdat van mij de, de Nederlandse bank is onze toezichthouder. Zij hebben altijd zicht gehad op wat er met ABN AMRO gebeurt. Zij hebben zicht op Fortis gehad. Zij hebben zicht op ING gehad. Inclusief die verdwenen 5 miljard van ABN AMRO. En, als je het rapport van, van meneer De Wit leest... dan staat er ook dat DNB wist van die 5 miljard. Ja. Maar op een of andere manier heeft dat binnen DNB meneer Welling niet bereikt. Daar is en... de commissie overigens veel harder over in het rapport... dan tegenover dan hoe ze al met bos omgaan. Er wordt heel duidelijk gesproken over dat de interne communicatie... binnen DNB echte wensen overlaat. En die van DNB naar de En Maar ook weer vervolgens van... Nou? Van medewerkers van de Nederlandse bank naar de onderhandelaars toe. En de onderhandelaars waren Wellink en Bos. Dus ja, ik kan niet anders dan ik zeg: dat de toezichthouder heeft hier gewoon een. Uh, heeft hier echt een uh, probleem. Heeft hier gefaald. Uh, maar waar nou, ook over gesproken wordt. Uh, over Wouter Bos. is ja, inderdaad dat hij. Niet zorgvuldig of niet op tijd. De Kamer heeft geen ja, meer. Me, ja, liever gezegd, hij heeft de democratie aan de kant geschoven. omdat het uh, nou eenmaal crisis was. Ja. Ja, dat, dat, dat, maar als dat zo is, vind ik dat prima, joh. Maar laten we dan even ophouden met dat democratische gedoe. Je kunt nu die 150 mensen naar huis, zet een paar ja, wijze kopjes neer. Nou. Ik, heb best, ik, heb, ik, heb, ik ben geen parlementaire journalist. Nee. Ik heb begrip voor het feit dat parlementariërs zeggen... Wij, wij hadden liever geïnformeerd willen worden. Ik heb op mijn plaats zegt dan... maar wat had je nou met die informatie gedaan? Ja. Het was een... Het een niet eens gesnapt waarschijnlijk. Nou, een, aantal, een aantal hebben dat overigens ook toegegeven... dat de brieven van, van de, het ministerie van Financiën zo ingewikkeld waren... dat ze ze er ook niet konden volgen. O, maar, wat, maar wat hadden bezig. ze aan dit proces kunnen veranderen? Het was een... Crisissituatie. Niet voor niks praten ze ook over zo'n artikel 100 uh, zaak nu. Ja, het het wordt gewoon vergeleken met oorlogen. Ja. Het was gewoon een land, was een, het was uh, oorlog in, uh, in financieel land. Doe, Lehman Brothers was net failliet gegaan. De wereld stond letterlijk en figuurlijk in brand. En wat mij altijd zo opvalt is dat mensen hebben een heel kort geheugen. Wij kunnen ons al niet meer, nu al niet meer terugplaatsen in 2008. Hoe nerveus financiële markten waren. Hoe... Hoe... Nou ja, spaartegoeden werden tot een ton gegarandeerd Nee, Iedereen was doodsbang dat het, het geld van de bank gehaald over... zou worden. Ja. En, je, je noemt je noemt dat positieve garantiesysteem. Daar zegt de Wit van, fantastische ja, actiebos. Topie, top, hier ja. gedaan. Um, de garantieregeling voor bedrijven. Hè, bedrijven konden, konden kredieten ophalen ja. bij de overheid. Zegt de, de commissie de Wit, heb je hartstikke goed gedaan. De staatssteun aan, aan Egon, zegt de commissie, fantastisch gedaan. Ja, hij heeft geld en opgeleverd ook. Met, met, Achteraf gezien was het ook fantastisch, want Egon heeft alles terugbetaald met forse rente. Hè? Ja, wat, wat was de rentepercentage? was gigantisch gigantico. Hè? Nou, ik geloof dat ze 8-9% rente moesten betalen. Oh, ik, ik heb niet even het praat, maar... Maar, de, zeg maar met een flinke boete terugbetaald, dan komt de overheid gewoon goed uit. Maar goed, de Belgen die, die pissen in hun broek, want die zeggen... Jullie hebben wel te veel betaald voor het Nederlandse deel van Fortis, show. Ja, maar... Een beetje, een beetje... Ah, ja, het ja, gaat maar hier kijk... al over 4, 5 miljard. Ik bedoel, dat is, dat, ik bedoel maar... uh, daar, is, daar zit Rutte al, ik weet niet hoe lang, over, ja, over de collectie bestie... in het Catshuis. E Laten we dan nog even duiden. De commissie doet nou net, alsof ze na vier jaar studeren... en met vele experts hebben uh, geraadpleegd. dat zij nu kunnen bepalen wat in 2008... ABN AMRO en Fortis gezamenlijk waard waren. Destijds hebben ze een... Hele dure experten erbij gehaald, Lazar Brothers. Dat zijn die echte investment bankers, de duurste pakken. Die kwamen er eigenlijk ook niet uit. Ik, ik denk niet dat iemand toen al wist wat Abin Amor en Fortis echt waard was. En nu achteraf, na vier jaar studeren. Denken zij dat ze het kunnen. Maar wat denk de jij van het bedrag? Of of of niet? Wat heeft het nou Ik heb geen allemaal? idee wat, wat in 2008 Abin Amro en Fortis werkelijk waard waren. Maar kun, en jij, kun je nog een soort gevoel geven van wat zijn, die... nou, wat zijn we nou kwijtgeraakt? Al nou dus? ja, nee, dat, dat, dat gevoel kan, dat, dat, dat is keihard. Dus daar, 30 miljard. Dat hebben we ervoor betaald. Maar goed, dat, wat dat... komt er terug? Ja. Wat komt er terug als we heel veel geluk hebben? Denk ik 20. En dat is inclusief de rente die worden betaald? Ja. Ik denk dat we, ik denk dat, dat we als er gewoon 10 miljard aan gaan verliezen. Nou, als dat het is. Maar daar hebben we wel voor stabiliteit gehad. Ja, voor even, voor even, voor even. Nou ja, niet zo. Of, of, of zijn we nu nog steeds lekker stabiel van het geld? Nou ja, als je kijkt naar de, hoe ABN Amro en Fortis nu varen... dat, is, dat, dat bedrijf is in rustig vaarwater terechtgekomen. En maar goed ook, want hoe hoe rustig vaarwater het is... hoe harder die jongens werken voor hun centen daar... hoe meer we er misschien voor krijgen. Maar dat we die 30 miljard... Ja, die gaan we niet meer terugkrijgen. Dus je, vanuit die optiek kun je zeggen... we hebben veel te veel betaald. Maar hou er wel mee rekening... dat een bank voor 2008... werd veel hoger gewaardeerd... dan een bank na ja, 2008. Los, los van de crisis. Ook, ook de meest gezonde bank... Stel, stel dat de Rabobank een, een beursnotering had gehad... dan zou de Rabobank nu ook minder waard zijn dan... Voor de crisis. Maar laten we eerlijk zijn: eh, 10 miljard euro voor een eh, redelijk stabiele economie, nou ja. dat, is, dat is dan niet zoveel geld. Want dan heb je Ge het over honderden miljarden. Gegeven euro. de bedragen die nu omgaan, he? is dat helemaal niet zo heel groot. Bedrag, dus Dat nee. valt eigenlijk niet mee. Nee. Dus daar kan je dan Wouter Bos ook weer niet aanrekenen. Nou ja, Ik reken, ik reken het hem ook niet aan. Nee. nee nou, nou jammer. Nou ja, he. He. He, iets anders dus, nog de, even: recent ja. banken nieuws. De RABO neemt de Frieslandbank over dat. Daar had jij ook weer een, een, een nogal heldere mening over las ik vandaag... waar ook wederom de DNB niet, uh, niet heel erg uh, nou, voor is uitkomen. Nee, de DNB heeft hier nou weer niet zo heel NMA veel mee... de te... ook niet? Nou, de, N en de NMA komt... Uh, die, die, daar sta ik zeer van te kijken. Want de NMA heeft in... In zo'n nachtprocedure hebben ze een onderzoek gedaan. Ergens midden in de nacht hebben ze snel even gekeken oh ja. en hebben geconcludeerd dat de overname van de Frieslandbank door Rabo niet de concurrentieverhoudingen zou verstoren. Grappig. Maar even voor de duidelijkheid: Het waren nog 60 banken. In Nederland, ja, want, zegt meneer Staal. Meneer Staal, ja. Zegt, ja, ik heb wel 60 banken, maar Rabo, ABN Amro en IRG samen hebben 5 en SNS Niet als vierde. Ja. Maar ik heb gezegd, het zijn niet vier banken, maar eigenlijk 3,1 bank. Hebben 95% van alle hypotheken in handen. En 95% van al het spaargeld. Ja, lekker voor concurrentie. Ja, ja hoezo concurrentie? Dus, kijk, ja, maar maar daarop wacht als, als, ik ook heen. Moeten wij nou als consument na die hele bankencrisis... En, en met dit soort dingen in het achterhoofd... nou blij zijn met het bankenstelsel dat we nu hebben? Nee, dan moeten we als consument helemaal niet blij zijn. Want een consument is, moet blij zijn met, met concurrentie. Want door concurrentie komen er betere producten. Lagere hypotheektarieven en hogere spaartarieven. Eh, banken, drie banken die het met elkaar online regelen... zijn niet goed voor de consument. En dus vind ik dat de NMA hier... Een, nou ja, wel heel snel een oordeel heeft gegeven. En, maar wat, me vooral, wat mij vooral irriteert aan deze zaak is... dat je hier praat over een bank, Frieslandbank die geen eigenaren heeft. Een Rabobank die heeft ook geen eigenaren. En die hebben onderling besloten dat een bank met een zichtbaar eigen vermogen... van rond de 600 miljoen voor 115 miljoen wordt gekocht. Ja, dat is vreemd. Dat en vind ik Hebben dat, dat geld gebeurd en ook nog iets wonderlijks begrijpen? Ja, en die 115 miljoen, heeft de Rabobank van gezegd... dat mag, dat mag een stichting, de stichting Bobke Friesland, oh, Bobke Friesland... die mag dat gebruiken voor leuke dingen in de provincie. Leuke dingen. Leuke 115 dingen. miljoen. 115 Voor ben leuke dingen. Leuke dingen leuk. in de provincie. Nou, daar, daar wordt wat Berenburg maar uh, waar, aangetrokken, Maar waarom heeft de Rabobank er niet de prijs voor betaald die je op het, uh, op het ja, kaartje ja, stond? het ja. prijskaartje stond, ja. ja. dus, dus ik ben achterdochtig hier. Ja, groot gelijk. Je hebt dat rapport, uh, de Wit, nou, natuurlijk niet helemaal gelezen. Nou, jawel, ik heb het helemaal gelezen. Die 746 ja, maar de, pagina's. Die 70 pagina's de samenvatting we, we staan voor het grootste deel uit de verhoren. Oh, en de verhoren ja, ja. heb ik allemaal gezien. Ja, precies. Dus je ik niet ik, te ik lezen. Ik acht ja, mezelf ja, hier expert. Hoeveel staat erin over de DSB? DSB is geen, geen onderdeel van het onderzoek geweest, Jan. Dat is vreemd, toch? Of niet? Ben ik nou naïefig? Nee, want het ging met name over de. Nou, de, daar zitten nou het in in bos. Uh, ja, zijn maar, er ook uh, Ja, maar het onderzoek had echt, had echt zeer concreet. De, de overname van Abinamor Fortis, het, uh, de I maar, en de en de, de, de kapitaalrejectie in IRG. Was DSB al... was gewoon niet onderdeel van het onderzoek. Ja, maar, maar begrijp je dat ik dat vreemd vind? Omdat dat namelijk, hè, als, je, als je nu terugkijkt... ja, ja, dat, ja dat, nog dat nog steeds ik... iets langs de rijden zonder een ja, traantje weg te pinken. Nee, maar dat is een hele rare situatie. Daar is ja. gewoon iemand geslachtofferd. Om een punt te maken. Dat ja. is gewoon wat het is. Want, want die, die producten die jij aansmeerde... die smeerde, die smeerde SM dat is SNS en iedereen al meer Zeker waar. Dirk is erin genaaid. Ja. Ook door Welling ja. en Bos. <laughs> om als voorbeeld te dienen Zeker. voor de rest. Maar we van, dan... Kijk jongens, ik kan jullie ook kapot maken. Laat, Dat is wel la waar. Laten we daar dan op zeggen. Het is geen onderdeel geweest van nee, het onderzoek. Maar er loopt nog steeds een, uh, een rechtszaak. En we, ik, ik wacht met spanning af hoe dat gaat aflopen. Maar begrijp... We, we, zit ja, ik een maar... beetje op een punt dat er een voorbeeldje gemaakt met Dirk en zijn uh, bende. Dat vind bent. ik wel. Ja. En die is dus gewoon kapot gemaakt. Ja, maar... Met duizenden werknemers. Voor wat? Ja. Nou ja, en ja. ik denk dus, betrek dat dan ook even in je onderzoek. Ah, wat maakt het uit dat je wel gaan? Dan gaan we T-shirts, dan gaan we PTS. We gaan het zeggen, ze zijn belangrijker. Sorry voor PTS. Maar ik moet ze. Ja, dan gaan we een beetje verzinnen. Onwaarschijnlijk belangrijk dat we mensen blij maken. Goed, het meeste Giatte-radiospelletje van Radio 1 hebben wij namelijk. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Nou ja. Het echte ja. Jannen Radio. Kom maar. Nou, ik leg het nog één keer uit. In het citatiefactorenkast zitten drie nieuwsfeiten vanmorgen. Oh. En welke drie is de vraag? Oh. Ja, als je het weet, dan nog 101 als je je kent. En de winnaar krijgt het enige echte, echte, enige echte, enige echte, echte, enige echte, echte, enige echte, enige echte. Enig Echt een jammer t-shirt. 0800-1121. Als je herkent welke wie het zijn. U kan nu bellen, want we laten nu horen uh, welke wie? Het, het zijn. Ja. Ja, ja, dus. Goedemiddag. Geert Wilders speelt volgend jaar in de eredivisie. En daarmee houden ze zich aan een afspraak met de Vlamingen. Nou! He? Zonder enige ah, je, las. Wat leuk, een he? knappe montage. Ja, snap je hem? Nou, dat we nog één keer voor Peter vragen. Ja, laat Geert Wilders speelt volgend jaar in de Eredivisie. En daarmee houden ze zich aan een afspraak met de Vlamingen. Nou, we hebben dus de drie fragmenten in één zinnetje gepropt. het is zo onherkenbaar verhaspeld. Ja, pis. Oh, pis. Goedenacht. Nou, zeg maar, Jaapi. Eh, Nou, FC is gepromoveerd. Echt waar? Wat dan Peksvolle gaat worden waarschijnlijk. Ja, ja. Geert Wilders heeft weer een boekje. Heeft hij een boekje? Over de slaan weer? Nee, daar gaat het helemaal niet over. Nee hoor. Oh ja. Okay. Nee, sorry, Jaapie, tot zo jongen. Hey. hey Jan. Hallo. Hallo, ben je een echte Jan? Goedendag, een Jan hè? Jazeker. Ja. Zeker, hè? ja. Ging, volgens mij ging het over dat uh, de, Tur uh, de Turkse premier hier niet mocht komen en wilde het nog wel naar de Turkije. Hmm. Ik ben kampioen geworden en het. Uh, Inpolderen van de yes! Ja hoor, Jan die hebben een bent Jan, die soort te, te pakken. Hij wordt hij opgestuurd. Je krijgt nu de enige echte kabouter aan de telefoon en die noteert je adres. En dan krijg je binnenkort dat mooi stukje textiel opgestuurd naar jou. Dankjewel. Oké okay, Jan, een groet en een mazzel en een groet en was okay, hey. We hebben muziek. Nee toch? Ja. Oh Peter, dit is, uh, komt uit jouw tijd denk ik. Ja, stil als well. Yeah, yeah, what? <laughs> yeah, yeah. <Kenabin>. Get <laughs> it, Oh, well, we're now, stuck kind of blossom. in the middle with you. What you want? Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling there's something right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle.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 With you. Heerlijk. Oh ja, ik moet nog even uh, wat vertellen, want dit was uh, Stuck in the Middle with You. En, waarom vertel je ja, dat dan? Nou, kijk, zanger en gitarist Gerry Raffaretti, ja, zou vandaag met pensioen mogen. Maar ja, uh, hij is gestopt met roken vorig jaar en uh, hij had een leveraandoening uh, door wat de drankmisbruik. Nou, nou, luister, we gaan oh, verder. Ik heb een beetje pijn hem eh, uh, okay. Persoonlijk zijn we tam, uh, tamelijk bijbelvast hier bij Echt Jan. En groot fan van Jezus Christus, de Zo. schisse man en zoon van God. Vandaar dat we helemaal zijn vergeten te kijken naar de grote Jezus Jezusquiz... die de EO met Pasen uitzond. Achteraf volkomen onterecht, want al snel blak, brak, brak de pleuris uit. Ja, we hebben uh, contact met Klaas van Kruijsten van de EO. de Klaas! Goedenacht. Wat een ja. prachtige naam trouwens. Ik hem, al, al, al van bij hem. <laughs> heb je honderdduizend keer gehoord. Ik weet het, maar ik zag het pas net voor het oh, Die grap heb ik nog nooit nee, gehoord. Nee, spijt dan. me ook al helemaal. Zeg, luister eens. Dus kunnen Christen nu ook al niet meer tegen een geintje? Nou, nah, dat is het niet. Ik denk dat mensen die Christen zijn best tegen een geintje kunnen. Maar deze viel gewoon niet helemaal goed. En nee. waarom niet? Waarom niet, Klaas? Ja, ik denk zelf... Eh, kijk, eh, het doel wat ik had met het programma... en eh, wat ook eh, de makers hadden was... we willen nou eens een uh, programma maken... waarin je, zeg maar, als... als als gelovige noep. dat je er gewoon niks vanaf af weet naar kijkt. En dan denkt van. oké, okay, uh, uh, ik leer wat, ik heb een leuke avond en that's het. Alleen, ja, dat lijkt dan toch best lastig om dat te maken. Ja, Klaas, je hebt, je hebt het zelf. Uh, ge, uh, je was de presentator natuurlijk van de quiz. Uh, ja. en, en, en ben je al met de dood bedreigd? Nee, nee. Meen je dat nou? Nee. Nou, dat stel je echt niet voor, sorry. Nee, precies, dat stel je niet mee. Ja, als je in nee. Nederland niet, uh, niet elk een klein beetje. Niet van uh, een verbindje. Nee, uiteindelijk. Ik oh vind de kritiek was het was best pittig. Dat is dat, wel, dat wel waar. En dat, dat ja, weet je wat, wat mijn gevoel, weet je, is dat, dat zeg maar, zodra je over geloof gaat praten, merk je dat mensen die zeg maar, uh, uh, nou niet zo van het geloof zijn, ziet zo van nou, de eo consument geloven eens kijken wat het is. Ja. En, uh, en maar mensen met het geloof, en... die gaat kijken en die worden weer boos. Ja, maar ja, goed, die hebben ook zoiets voor luisteren. die hebben het wel over degene waar ik ontzettend veel van hou... en die me aan het hart ligt. Uh, doe even. Ja, maar, maar een van de dingen was bijvoorbeeld, begrijp ik, je had in het eindspel... De westen, de gingen de mensen over water lopen. Nou, vind ik dat hilarisch. Ja, toch, Klaas? het was toch best grappig? Was ja. dat een probleem over water? Ja, ja dat, was, dat, en dat, was, nou, dat was wel blasfemie een beetje. Dat was wel heel erg, hoor. Nee, ja, weet je, ik, daar, daar, uh, uiteindelijk, als je hem kort wil samenvatten... ik denk dat, zeg maar... Uh, we hebben een poging gedaan om dat te doen en dat is in de balans gewoon niet lekker uitgevallen. Uh, het heeft ook te maken met de aanname. Kijk, we, we noemden het programma De Grote Jezusquiz... en heel veel mensen die dachten toch echt aan een soort sequel van de Bijbelquiz... Ja. waarin je uh, multiple choice vragen beantwoordt... en, en zeg maar, je kennistest over hè, uh, nou, de Bijbel... Nou, dus mensen zaten ook, echt uh, klaar met de Bijbel in de hand... en die dachten, we gaan eens lekker uh, stevig een Jezusquiz ja. doen. En toen nou, dat pakte gewoon, uh, gewoon wat anders uit. Want Dat duurde wel even tot de eerste quizvraag voorbij kwam... en dat ging volgens mij over uh, uh, ja, wat antwoordt Gordon... Dus dat, dat, ja, dat voelt dan toch heel anders... Uh, maar, maar ik hoorde ja. je nou net zeggen, want je, je, je trekt gelijk alweer het boetekleed aan... en dat doen jullie het altijd daarbij bij de eo quasi. Nee, nee, maar van, ja, dat is misschien niet zo lekker uit de verf gekomen... en dat vinden we heel vervelend. Of... Die mensen moeten even een beetje rustig aan gaan doen. Want die moeten ook een beetje de lol zien van, van, van, van, van het ja, geluid. Als, als, als, het, als het programma oké okay was, dan had ik dat echt gezegd. Dan was ik echt uh, op de bres gesprongen. had, ik geroepen. Maar waarom ben je dan te presenteren als het niet oké okay is? Ja, ik wil, ik, hoe vaak maak je zo'n studioprogramma van 75 minuten? Maar, het, we, we hebben ons best gedaan. En uh, ik moet zeggen, er zitten elementen in die ik echt wel oké okay vind. Maar als ik gewoon naar het geheel kijk, en ik heb het zelf natuurlijk ook teruggekeken. Denk ik denk van, nee, ja, ik snap wel dat mensen dat gewoon niet trekken. Als je het gewoon combineert met... Uh, He, uh, met de gevoeligheid die rond dat onderwerp zit. Maar, we maar, hebben een goed bedoelde poging gedaan... maar we hebben gewoon de plank nou, ook Dan moet je ook gewoon man genoeg zijn... Ja. om te zeggen, van dat hebben we gewoon niet goed gedaan, klaar. Maar Klaas, heb je ook niet wel eens... als je dit dan doet en dan denk je... ik ben het een beetje zat, het gezeur. Ik, misschien <laughs> moet ik er maar eens mee ophouden dan. <laughs> ja. Hè? Uh, yeah, ja, dan dan zie ga je jezelf nou inderdaad een, een, een Jezus Christus historische quiz maken, zo van... Uh, nee, maar luister, ik, Jezus ik vind geboren. het super relevant dat wij een programma uh, <laughs> gemaakt hebben over de persoon Jezus. die weet ik, uh, ja nul <laughs> Ja, heel goed. ja, nou ja dat, dat, al je feestdagen en ook gewoon, uh, voor mij persoonlijk, want ik, dat vind ik echt, maar... Ik bedoel, uh, uh, dus waarom we dat programma hebben gemaakt, lijkt me vrij duidelijk, alleen... Ja, goed. Wat kwam, ik zei. kwam niet lekker uit te veren. Nou, is, hey, er, is, uh, er, is, er, is er... Ja, zeg maar, Jan. Nou, ja. ik zou het wel leuk vinden. Kijk, wat, wat, uh, Klaas, jij bent de vaste luisteraar van echte Jan, hè? Ik... We trappen er zelf op dat ik je regelmatig ja. lijkt. Ja. Nou, dat zou je niet verder die, vertellen hoor. Dat nou, is meer, dus een hele andere klas van een op die van aan de telefoon maar hebben. Maar Klaas, ja. het uh, uh, uh, uh, uh, punt is <laughs> namelijk. Jij luistert naar ons en je hoort, ja, twee, twee. Nou, ja, we, Overtuigd, Atiërs, dat uh, mag het ja, Maar niet alleen dat, is dus één bak blasfemie nou. deze twee uur. Uh, één, nou, Jezus zou zich, en God gelijk zijn rug naar ons keren. Ik denk dat je ons zou mogen, echt. Maar, Klaas. Ja. Wij zijn bijbelvast, dus kom maar even met een paar vragen over Jezus. Nou, kom eentje op. hoor, niet te veel. Nou, eentje dan. Goedemorgen. Een, een, een, iets ja, uh, Jij leest een vaak, kom erop. Kom maar, er, ja. Uh, kom maar, klaar. Uh, ik moet jullie nu een, een vraag stellen. Ja, uh, over Jezus. Uh, jezus uh, ik, maar het zou kunnen. Uh, uh, dan, je denkt, over je, je, Jezus Christus. Ik ga nu goedmaken wat, wat ik verkeerd gedaan heb. En we noemen maar een, maar. serieus. Jezus Christus even. Vraag maar ja, wat. Ja, het leest uh, nou, Ja. Dat is zoveel waar. Het uh, is jouw hoeder. Klopt. Je durft uh, nou okay, Ik heb er eentje. Nou, kom, maar dan. Nou, kom op. Uh, er is een uh, verhaal dat staat in het Nieuwe Testament, het ja. nieuwste gedeelte Ken van ik. de Bijbel. Heb ik gelezen. Dat gaat, dat gaat over uh, een uh, man die wordt voor de voeten van Jezus gebracht, staat in de Bijbel. Uh, en uh, hij wordt genezen. Ja. Uh, en er zijn een aantal uh, vrienden bij betrokken. Waarschijnlijk zijn het vrienden geweest. Wat had die man? Wat die had? Die, die voor die voeten was genezen. Dat is toch een leepawezen? Nee, je moet, ik, ik, ik, ik moet even nadenken, want hij kon niet lopen. Hij had dat, dat nee, hij had het aan zijn voeten, geloof ik. Nou ja, hij kon niet lopen, hoor ik daar. Is dat jullie... Nee, hij had dat aan zijn voeten, geloof ik. Nee, lam was hij. <laughs> ja, lam. Wat, <laughs> wat bedoel je dat hij gezopen had? Nee, hij was lam. Je kan ook lam zijn dat je niet kan lopen. Ja, maar precies. Dat, maar dat, dat zeiden we toch Ja, maar van, dat zei jij niet volgens mij. Ja, dat zei je niet anders. Peter, zijn met ze dus drieën toch hier? Komen. Ja, precies. Nou, Solidariteit amen. ging het over. Hebben. Solidariteit. Okay, nee, dit? Nou, nee, helemaal goed. Ja, ik vind het een bijzonder verhaal. Want die vrienden die, de, de, de Jezus was in die tijd heel populair. Je kon er niet meer zo bij komen en die mannen die zijn uh, op het dak gegaan, hebben dat dak, een plat dak, hebben ze opengebroken ja. en je, uh, zo die man voor de voeten van Jezus. Ja, dat is uh, toch aardig. Ja, ik heb ook vrienden die er bij altijd thuis Ja, brengen, Dat was vooral met. de nederigheid van Jezus ook, hè? dat hij er niet te moeite was om iemand zijn voeten te wassen. Dat is toch wel weer mooi van man. Het is een hele nou, nederigheid. Ja, maar ga, goed, ja, echt nou, goed, ik, kan over, ik, ik ben daar best enthousiast over, maar goed. Ja, ja dan ik ben er ook bij. Wij ook. Ja, Iedere e hobby Klaas. Iedere huh? hobby. Ieder, ieder, ieder, ieder zo, ieder zo. Ja, nou hey, goed. Uh, Klaas, bedankt dat je, dat je ons te woord wilde staan. Blijf lekker luisteren. Wij zullen de naam van Jezus inbiedigen ja. je deze je Zeker niet uh, ijdel gebruiken. Nee, ook dat. En, uh, en niet zo Jan, ja? ja, ik wil nog even wel aanstippen. Jij hebt me ooit eens een keer beloofd dat ik nog eens een keer langs moet komen. Daar komt het maar niet van. Ik bedoel, zit er een reden achter? Nee, dat gaan we wel doen. We wachten Klaas. op een geschikte feestdag. <laughs> <laughs> okay. Nee, maar, maar omdat het op zondag is, dan, denk ik, dan moeten we die jongen niet aandoen. Nee, ja, dan dan ben je straks he? bij de EO eruit geschoten, niet. <laughs> Technisch gezien is het maandag. Oh, je hebt gelijk. Op. Nou, laatst dan maak ik een keer de afspraak. Dan kom je langs en dan gaan we eens even over de... uh, jongeren en het geloof, ah, Dat lijkt me ook wel weer eens leuk. Ja, gaan we doen. Hartstikke goed, jongens. Een, een fijne avond en ja, ik laat. Ja, hoor. Pak een beetje tot de gret. Dag, Laars. Dag. Ah, nou, jongen, jongen, jongen. Oh, jongen. Op, nou, nou, wat wat, wat betreft zondag is wel grappig in de EO. Naar in, in de, in de, aanleiding van die commissie De Wit, er is een. Het aantal Kamerleden zijn wel geïnformeerd op een zeker moment, met name over de ING-zaak. Op zondag. Maar. Op zondag, maar de SGP deed toen niet mee. Nee, dat, dat mocht, niet op... Ze mochten zelfs niet aan een telefoongesprek op zondag meedoen. Nou, dat, er... wordt, dat wordt nog wat straks met uh, het kabinet ja, Rutte dus dat... en, de, en de SGP. Oh, meisje, dat maakt het uit. Nee. Ja, want intussen lekt het hervormen, nee, ja, de hervormingen uit het katshuis... waar de onderhandelaars van de VVD, de CDA en de PVV... dichtbij een akkoord zouden zijn. Want we praten verder natuurlijk met onze ziener, onze voorspeller... en onze economische ah. goeroe, Peter Verhar. Oehoe. Ja, Peter, uh, ja, we gaan het eens even over het kanshuis hebben. Wanneer zijn ze eruit? Ja, maar dat weet je Ze zijn er nou, al uit, toch? Ja, ik, ik... Doorrekenen en klaar, toch? Volgens denk... mij moet, zijn ze er wel uit. En dat moet ook gewoon voor, uh, voor het 30 april, april gebeuren. Ja, ja, dus ja. het is... Je, want... En ik... Het, ik... Het kan niet anders dan aan de, de hypotheekrente moet iets gaan gebeuren. Nou, ja, wij, wij oké, geloven, nou, weet... ja, dat hoor je toch al. In, in, in, in nieuwe gevallen, geen gesodemieter, ja. annuatie-hypotheek, niks, parie-hypotheek en klaar, toch? Ja. En, en, en hoe heet het, de pensioenleeftijd vanaf 2015 het zijn, het zijn natuurlijk de twee maatregelen waar elke econoom... Maar is het genoeg? Ja, okay. Nou, het, het, verho het verhogen van de, van de pensioenleeftijd levert echt verschrikkelijk veel geld op. Een dus, nee, maar dat, dat, dat is een begin. Je, ja. moet gewoon, nou, je moet gewoon, naar je moet... Pensioenleeftijd. Dus de ja, de leeftijd. Van 65 naar 66. De AOW hebben het over. Ja, precies. Ah, ja. ja. ja nou, dat, dat, dat levert echt heel veel op. Maar waarom doen ze dat niet heel zo snel mogelijk? Ja. ja. ja of je nou nog een jaar of twee, dat is voor, voor mij als, als, zeg maar, als... als als buitenstaander ook onbegrijpelijk. Want ik, doe, ik, ik ben dan ik ben bijna 60. Dus ik kom, ik kom zo'n beetje uit. Nee, de, uit, ja. nee. Maar ik kom zo'n beetje uit de tijd dat die 65 is ingevoerd. En in de, in de tussentijd is mijn levensverwachting is echt aanzienlijk uh, het is, verbeterd, hoor. Maar ik en, vind het zo kinderachtig het is, het is, dat daar niks is, aan gedaan wordt. Het is onbegrijpelijk dat we die pensioenleeftijd niet laten meegaan. En, ja, maar weet ik nou de aardige vind, Peter. Dus ik zeg zelfs, ik vind 67 vind ik zelfs nog aan de, aan de jonge kant. Maar, maar onze generatie, die uiteindelijk de lul van het spul gaat worden... Hè, want bij jullie zijn de contracten, zeg Beetje maar, getekend... moeilijk. Maar die zeggen dus, uh, kom maar op. Breng het nu naar 67. Dan kunnen we even verder met de toekomst. Want ja. dit is gewoon geleuter in de marge. Ja, Wat is ouderwets? Gedoe dit. Ja. Wij willen... Dat ja, het, het is, heel, het is ja. heel vet als je precies. nu 64 bent... en je denkt, ik ben er bijna... en dan denk je, je, ja, ja, ja, je ja. dat is jammer. je ja, Lekker maar, belangrijk, die mensen ja. hebben overal van genoten... die hebben overal van kunnen eten. Onze generatie, ja, maar, moet de rekening gaan betalen... Maar, en die zegt, doe nu die 67... Precies, je is wel een dan beetje een nou, ja. Nee, helemaal niet. je moet ook de rekening betalen, hoor. Gewoon realistische kijken op de wereld is dat. Ik ben... Ik kan... Meer dan volledig met je eens zijn. En het is een maatregel die direct geld oplevert. En dus het probleem is: Peter, dus gaan... als, als wij, dus die de rekening gaan betalen, zeggen: doe het ons aan, maar het gebeurt niet, waar ligt dan het probleem? Ik zeg één woord: babyboomer. Je hebt een rekening land babyboomer. Ja, en een behoorlijk ook. Hè. Ja, behoorlijke. Nou, ja, is er je... zijn. Dus ja, PG is eens. Ik ben er dus zo'n babyboomer. <laughs> maar je gaat me nou toch niet vertellen dat de mensen die nu in het kasthuis onderhandelen, dat daar babyboomers zitten? Nee, maar ze doen het voor voor nah, ze zijn waarom je die... nou, waarom... Oké, maar reis, laat je vragen dan anders zijn maar, waarom doen ze het dan wel? Maar hoe gaan die dingen? Ik doe als je nu zou zeggen we verhogen de leeftijd naar 67. Als jij nu 64 bent, dan geldt die eigenlijk meestal niet voor jou. Waarom? wordt meestal wordt daar een wordt daar tuurlijk. Ja, dus, iemand met uitzicht moet ja. een beetje balen. Hè? Lekker belangrijk. Waarom ja, doen ze het niet? Ik... <laughs> jij bent een invloedrijker. E ja, maar ja, je, je vraagt iets van mij dat het om Iets wat ondenkbaar. Nou ja, ik weet het is gewoon het. een simpel. Want dat is slecht uh, voor uh, als je de grijze, de, grijze golf de, de, de uh, wil uh, dat die op je stemt. De PVV ligt denk ik dwars. Die hebben, de, die hebben ze helemaal ingegraven in die, uh, met 65 jaar. En zijn blijkbaar niet bereid om uit, die, nee, uit dat putje te komen. Maar dat komen. 65, dat gaf hij twee uur na de coalitie. Nee, dat gaf hij op 66. Ja, nou, of joh, moeten we eerst de ontwikkelingshulp maar, maar dat opzetten? Maar moet, moet, moet de, moeten de problemen nog net ietsje groter worden voordat, voordat dan... Ja, maar je zegt wel iets interessants. Als de PVV dwars ligt, moeten we eerst ja. de hele ontwikkelingshulp eruit flikkeren... voordat ze bereid zijn om mee te gaan? Of wat, wat is het plan? Uh, kijk, ja, als je aan mij vraagt wat we met de ontwikkelingshulp moeten doen... zeg ik van ja, die moeten we direct schappen. Naar nul. Maar dat vind ik nou, wel een. Uh, dat, dat, maar, maar, maar, maar, maar, maar, maar niet om de staatskass. Nou. Maar niet om de spekken, Maar omdat ik vind dat ontwikkelingshulp iets is voor, uh, voor, het, voor het individu. Ja, dat ik, wil zelf zel wel. ik wil gewoon zelf bepalen waar de ontwikkelingshulp naartoe gaat. Ja. En niet, ik, ik heb geen zin dat een overheid voor mij dat bepaalt. Dus dat, nou ja, dat levert 4 dus, miljard op. Ja, nou ja. Ja, dat is wel een begin. Ja, dat is wel best lekker, Peter. Dat is we een we goed begin. De, oh, we maar aan ik zou werk. zeggen, er zijn twee dingen waar iedereen zegt wat je moet doen. Je die, leeft die pensioenleeftijd verhogen en je moet gewoon aan die hypotheekrente aftrekken. Wat gaan we doen die aan die hypotheekrente aftrek? Dat is. En daar help je zelfs ook meneer Samson nog bij. Want als je die hypotheekrente aftrek langzaam afschaft. Ja, dan kan hij ook nog zeggen. Ik heb die villa subsidie heb ik ook wat aan gedaan. Maar, en ik pak die, he, hij wil graag de rijken pakken in dit land. Nou, als je heel langzaam die hypotheekrente aftrek afschaft. pak je ook nog die rijken aan. Maar hoe gaan we dat doen? Ik bedoel, oh, dat, dit gaat dan over jaren. maar we moeten ja, nu geld hebben. Dat, ja. Dus dit is een, een lange termijn uh, verhaal. Ja, dat, de hypotheekrenteaftrek is een lange termijn verhaal. Maar de verhoging van, van de uh, pensioen heeft dat niet hoor. Dat geeft het meteen geld op. Maar die hypotheekrenteaftrek, wat gaat er gebeuren? Waar gaan ze mee komen? Een, een, een, waarschijnlijk een top ja. en aflossing. Nou, wat je zegt, voor de fiscus word je eigenlijk geacht af te lossen. Daar komt het op neer. En als jij dat niet aflost, moet je zelf weten. Maar voor de fiscus los je wel af. Dus, Waarschijnlijk in 30 jaar. Dus je vermindert, vermindert je teruggave. En het is ook voorkomen, het is voorkomen logisch. Ik doe nou, dat vind ik nou ook wel. Een stap die ik, gaat terug naar een systeem waarvan je denkt... dat had nog een nou, zekere maar, merite. We, we hadden eigenlijk nooit het, het huis moeten fiscaliseren... zoals dat heet. Nee. had nooit moeten gebeuren. En we hebben het wel eens over dat banken... Uh, nou ja, laten we het zo zeggen, verkeerde producten aan consumenten hebben verkocht. Vaak zijn het fiscaal gedreven producten. Eigenlijk moet je proberen zo min mogelijk producten te fiscaliseren. En dat geldt voor het pensioen, want dat is ook een fiscaal aantrekkelijk product. En dat geldt voor het huis. Haal het eruit. Zie je huis gewoon als vermogen. In box 3. Klaar. Maar wat gebeurt er nou? Kijk, want het punt is. Kijk, ik heb ook een hypotheek van hier in Tokio. Ja. Uh, ik heb toch mijn uh, huisartboekje uh, ingericht ja. op uh, die je teruggave. Ja, nou zul je. je krijgt, als jij 30 jaar de tijd krijgt om je daarop aan te passen. Gaat het jou lukken om je huisartboekje daarop aan te passen? Nou ja, maar als vraag, je dus vraag, zeg maar wat wat een huis hebt doen. van 6 ton. Laten we ja. ze zeggen 6 ton. Zes. En, en aan het einde van die periode is dat, is dat nog 4 ton waard. Dan heb ik 200.000 uh, uh, euro uh, uh, restschuld. Nou, ja, maar. We, we hebben het nou niet over de restwaarde van je huis. We hebben het eerst over dat jij gewoon vanuit jouw inkomen niet meer... Nee, begrijp dat je iets minder... Je net al iets minder over. Nee, dat is wel waar. Alleen, dat heeft er ook invloed op de, maar, de prijs maar, van het huis. Dat is mij helemaal de vraag. Dat is echt... Daar geloof ik helemaal niks van. Maar je dat nou? Ja, daar geloof ik helemaal niks oh, van. Oh, ik wel Ja, ik zou nog sterker zeggen... Ik, het is heel veel interessant. Stel iets tijds, meer over. Ik zit elke... Ik, ik haal elke morgen... Elke morgen haal ik altijd een ga ik al het vers brood halen bij de bakker bij mij op de hoek. Ja, Met een ja, eeuw, kan koffie. Lof. En ik kan je vertellen, de bakker... staat midden in de maatschappij, die weet... Deze man zegt steeds tegen mij... we moeten die onzekerheid rond de hypotheek... moet weg zijn. Op het moment dat mensen weten waar ze aan toe zijn... ga je, ga je gewoon weer huizen kopen ga je besluiten nemen. Maar zolang je niet weet wat er boven je hoofd hangt... zolang je bang ja. bent voor iets, doe je het niet. Allemaal hartstikke leuk dat je hier de bakker aan het citeren bent, Peter. Dat is voor mij, voor mij een zeer waardevolle boel. Ja, maar ja, ja. er zekerheid is dat nee, mijn huis straks flikker bakker, waard is... dan uh, ga ik niet kopen, hoor. Dan ga ik huilen. Nee, maar ik twijfel eraan dat, de, dat het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek... als het geleidelijk gaat, consequenties heeft voor de waarde van jouw huis. jij zegt, als we het nu zeggen, over een periode van zeg eens 30 jaar... Schaffen ja. we dat af? Dat is zo'n klein, uh, langzame ontwikkeling zo langzaam ontwikkeling, Dat, dat zul op de je korte je huizenabrofie... termijn zijn je huizenprijzen weer gaan stijgen. Dat is wat en, je zegt. En wat ik stij... vind Als nou, ze aan. gaan stijgen. dat nou ja, of, of ze gaan stijgen, is... iets zakken. Niets, Tot nu is... toe kijken we tegen een verlie... waarschijnlijk ja. verliespost van 25% van de waarde van ons huis. Ja, maar aan. zijn de voorspellingen. De huizenmarkt is een com complexe markt. Want ja. het is eigenlijk geen markt. Hè? Dat is, is, aan alle kanten is hij verstoord. Je moet bij huizen altijd kijken naar locatie. Dat is altijd echt nummer één. En dat kan heel goed betekenen dat mensen die op een, op een, niet op een A-locatie... maar onder druk van omstandigheden veel te duur gekocht hebben... Ja, die zullen dan toch tegen een, uh, tegen een, een verlies aankijken. Dat, en als dat jouw huis is, Jan, dan heb je gewoon pech. Nee, mijn huis niet. Maar uh, wordt dat nog uh, gecompenseerd? Ik met de inkomensbelasting of zo? Dat... Nou, ik, nou ja, kijk, als je de hypotheekrente langzaam aftrekt... zul je ook iets moeten doen aan het, het woningforfait. Dat zal ook afgeschaft moeten worden. Oké, okay, maar dat wordt, niet nog, dat wordt niet gecompenseerd op de inkomensbelasting. Nee, inkomens, waarom? Uh, nee waarom, maar waarom? Nou, omdat ik e, namelijk e, ook al graag wel iets terug wil van mijn ja. belastinggeld. Want dan ben ik alleen maar aan het douwen. En ik wil ja. ook wel verhalen. Ja, maar ik, ik heb veel begrip voor het standpunt oh. dat de hypotheekrenteaftrek altijd een subsidie is geweest waar we met z'n allen zeer veel van genoten ja, hebben... Zeker. Dus, en, dus, en dat je nu langzaam die subsidie ja. kwijtraakt... hoef je niet meteen iets voor je terug te krijgen. Dus we klappen de huursubsidie er ook per direct uit dan? Nou, dat, je kan niet de, de, de, de koopmarkt aanpakken zonder dat je de huurmarkt aanpakt. Nou, oh, dat kan alles ja. heel goed. Denk, ik denk dat er de mensen zijn die dat da prima oh, oh, oh. Kan. Alles kan. Laat, ik steek mijn handen hier omhoog. Je als denk je meneer Samsung nee. hier zat, zou je zeggen oh, dat het prima Ja, want ja, ja, die arme mensen ja. met die huurtjes, dat is huis niet leuk hoor. Dat als nee. iets kapot gaat, dat iemand het kon maken gratis. Nee, nou daar is en dat het regent boven. Ja. Ah, ja. ja. maar ik ga niet ik ik, ik zeg ik ik hoef gelukkig niet te pein in aanstand en vraag je. Hoe, e hoe, hoe, hoe gaan wij nou die, die, die economie weer aan de praat krijgen met al, die, nou, joh, die, al die, de economie al die, al de... aan de praat krijgen krijg je door het consumentenvertrouwen weer terug te krijgen. Ja, maar dat het gaat is... niet lukken zo hoor. We zijn lekker aan het praten. Ik ben al ben bijna klaar om van de hoogbouw te springen. Nou, dat, eh, ik zeg je nou, ik probeer je net duidelijk te maken dat consumentenvertrouwen is zo psychologisch. En je bent, vaak, je, ben, je bent vaak bang voor de dingen die nog moeten Inderdaad. gebeuren. Hey. Terwijl, op het moment dat het helemaal helder is... en je weet, dit, is, dit zijn de consequenties... dan pas je je leven daarop aan en dan, neemt het weer een, een, een, dan ga je weer verder. En consumentenvertrouwen in Nederland staat echt op een absoluut dietepunt. En ja. dat betekent, niemand geeft geld uit. Als je die economie aan de praat wil krijgen... moeten we gewoon geld gaan uitgeven. Hey, toen we hier toch lekker bezig zijn met geld voor Rutte bij elkaar te verzamelen... We zitten hier uh, nou ja, in heel veel Oh. NPO. Wat kunnen we daarmee Moeten we er ook maar. Zullen we er ook een streepje doorheen zetten? Nou ja, ik, ik zal zeggen. Ik, ik, ik, ik, ik zit zelf achter de decode, kijk naar voetbal op zondag. Ja. En op en om zondag om 7 uur kijk ik gratis, uh, gratis voetbal. Wat mij betreft, is voetbal moet je gewoon uh, voor betalen hoor. Ik, ik zou niet weten waarom niet. Dus uh, terug naar 1 e net. Nou ja, gewoon, gewoon sport achter de decode. Ja, alleen sport. Ja, en de partij er gewoon voor. Oké. Okay. Nou, ja, om maar zo'n tol, dat tol dat te ja. geven. Ja. Nee, nou, ik heb gelijk. Maar hoe kwam je door. daar zo bij ineens? Nou. Je realiseert je toch, hoop ik wel dat wij hier ook ja, bij de publieke zin. omroep zitten? Hè? Ja, en heb ik en en dat, een... dat wij voor een klein deeltje, jij ja, voor je complete inkomen afhankelijk zijn. Ik van... zie van... dit een beetje als uh, compensatie voor uh, het ja, afpakken oh. van de hypotheekrenten oh. Jongens. Nee, dat geldt wel. Ja. ja, laten we eerlijk zijn. Maar de NPO kunnen we ook nog aanpakken. Ontwikkelingshulp kunnen... Wat moeten we nog meer doen? AOW eh, betekent... Euh, zorg. zorg, zorg. zorg. afhankelijk maken? Oh. Nee, zeker. niet inkomensafhankelijk maken. Als ik het dan... Als ik, als ja, ik het voor het ja, zou ik ja. zeggen... Ik vind dat mensen veel meer... zelf moeten betalen voor zorg. Ze dus hadden zo'n dus zo discussie dus over... Dus die bekende rolatorprobleem, om het zo te zeggen. Ja. Het is natuurlijk te gek dat een rollator in het basispakket zit. Ik vind dat gewoon dat moet je zelf betalen. En er was laatst een discussie over dat als mensen niet opkomen... dagen in het ziekenhuis, of ze dan wel de rekening mochten sturen. Krijg nou even ja. de best. Natuurlijk mag je dan een rekening boetes sturen. Boetes uitdelen, Jan. Dan boete. ging het over. Ja, nee, ja. Dat, dat, dat, oh, even ja. corrigeren. Het ging om de rekening sturen. Het ging om boetes ja, uitdelen. Ja, de rekening sturen. Dus. Nee, boetes uitdelen. En ja, betalen voor in de dat, dat je de niet geweest bent. En een boete erop voor over. oh echt joh? Dat ja, dan boete. erbij? Nou ja. mooi hoor. Maar ook hier zit ik wel... Kijk, re realiseer je... Dat is Nederland, krant, is, nou, Nederland is schat, schatrijk. En daar heb ik niet over de inkomensverdelingen. We hebben iets van... 1100 miljard bezitten we met z'n allen bij elkaar. In die worden vergroten. Dat is echt extreem. Vorig jaar, vorig jaar veel rijker geworden. Veel geld... De inkomensverdeling is scheef, maar veel geld zit bij een kleine groep rijken. Die, dat zijn die babyboomers waar jij het over hebt. Ja, die dus mensen, moeten, die, die mensen die moeten hun eigen zorg gaan betalen. Je hebt gewoon gelijk ook. Hé hey Peter, we praten straks met je verder uh, met de echte Janne. Het is nu 1 uur, dus uh, tijd voor het nieuws. En dan uh, kunnen wij eens eventjes de beentjes strekken. Tot, Tot straks Tot zo.